Aan het einde ervan, afgelopen nacht, ontstond een ruzie en eindigde dat met een grote vechtpartij. Daarbij werd ook gestoken. Vijf mensen raakten daardoor gewond. Twee anderen liepen flinke klappen op. De politie in Geldrop onderzoekt waardoor het communiefeest in een steekpartij ontaarde.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 Bye. Op de bas, Ed Tichpin, op de drums. En Freddie Green op de gitaar. En voor I Surrender Dia hoorde je ook nog een en sentimental. She's feeling that way if I had you. and making a ruby. Een heerlijke metty. En het was uh, jazz at the Philharmonic All Stars. At Monica, Santa Monica. Heerlijke jazz, 1972. Ja, welkom allemaal bij 7 Jazz yes tot 12 uur met David Habisch en Fred Kroosberg. We gaan snel door met een heerlijk nummer van Adele Atkins. Zij heeft het nummer gezongen direct en geschreven ook. En het nummer heet Tired. Van de van het nummer Stepping Out. En kort is te horen op het Jazz Festival... ...en wel op zaterdag 9 juli. Hij zingt eerst vanaf uh, half zes... ...met Al Jurel en John Hendricks ...en wordt daarbij begeleid door het Metropolorkest. ...dat de leiding staat van Wins Mendoza. Maar diezelfde avond is hij ook in de Amazon Zaal. nog te zien... ...maar dan s'nachts van 12 tot kwart over één... ...en dan hoor je kort swingen op nummers van Sinatra. En hij wordt daarbij ondersteund door de Cluevers Big Band. Priscilla Anne uh, heeft in mei, begin mei eigenlijk, een uh, album uitgebracht... ...om de doen. Um, en daarmee uh, is het, dit is haar tweede album, um, ze, uh, ik ik zong van haar drijf maar een oude album nog, Dream. It's my only friend. Been on my own ever since I was dead. ook optreden vrijdag 18 juli op het Nordsie Jazz Festival. Ja, en uh, het is wel eens goed en ook leuk om te horen dat er zangers en muzici zijn... ...en zangeressen natuurlijk ook, die buiten de gebaande paden durven te treden. Zo ook Groep van de Lubbe. Ik heb hem nog nooit zo jazzachtig horen zien. En dat is natuurlijk erg leuk. En als je dan eens af en toe wat een stapeltje CDs van mensen krijgt... ...dan ga ik dat altijd doorwerken verdraait zegt dan zit op het gewone repertoire van hoeveel een aardig nummertje gaan luisteren naar chinatown ja. Het wel al altijd over moeilijke woorden, maar dat ging heel erg goed. Al aangeschoven is Adam Spoor. Niet toevallig, want die komt nog wel eens tegen in het dorp. En dat was ook zo bij de Zing In geloof ik afgelopen week. Was heel gezellig heb ik begrepen. Maar Adam Spoor is natuurlijk muzikus, maar volgens mij ook een yes historicus als het gaat om mensen die hier in de directe omgeving van Zandvoort en Noord-Holland en Nederland. In elk geval, hij heeft een leeftijd waarin hij veel kan vertellen over de jazz. Hij heeft natuurlijk ook zelf gespeeld. Hij heeft mij in elk geval al iets in de handen gedouwd van een nummer waar hij erg gek op is. En dat is en Nemeroet. Maar dan, vertel eens, waarom deze keuze? Nou, dat is een compositie voor Frans Vertongen, de pianist waar ik altijd nog mee speel, met spoor 5. Uh, dat hebben we uh, toen gedaan omdat we voor Jess van Belading een CD uh, gingen maken voor uh, voor, de labie, voor de huizenbouw daar. Een beetje ontwikkelingswerken. Uh, en uh, toen heeft uh, Frans uh, dit stuk speciaal voor deze CD geschreven en uh, uh, voor Riep Brink, die uh, alweer inmiddels de uh, Noord-Saxer die inmiddels alweer 21 jaar geleden overleden is. Dus, uh, en uh, dit is een, een, een bossa achterstukje stukje met uh, Simon Planting aan de bas en Frans de op de piano. En ik neem daar ja, Paul Hoeken aan de drums en ik speel daar uh, de saxofoonpartij ook. Goed, we gaan luisteren. heb je mee gespeeld ja vroeg naar. veel met sessies. En, en ook in de Haarmanse Jazz Club? Ook in de Club. En vooral met, met DK, Maar vroeger had je in, in Aam, met vooral in de 70 jaar, als je in de kleine hout staat, uh, een aantal uh, kroegen. Er was eigenlijk wel iedere avond uh, wel de hebt er wel Weet naar Ik was er ook al eens te ja, ja, dat was een zeer vruchtbare tijd. Als Keunen de gaan Ja, als, als Keunen natuurlijk. Ja, op het Spaan, met de ja. Jazz Club. En dat was een uh, fantastisch jaar. Ja, ik heb dat nooit in geval, en uh, later ook nog eens een keer toen was die uh, bekende accordeonist uh, Ja, daar ja, heb ik ook nog mee gespeeld We feest. een feest, ja. toch? Ja, fantastisch. Het was niet alleen jazz, ja. maar het was ook uh, een spreekbandbelevenis ja. op zich. Goede ambassadeel muziek he? Toen nou ja Wat heb ja, je in pet uh, al? Ja, nou ja, ik, voor de, voor, ik, ik zat per se daar 11 komen. Maar uh, het is wel leuk om misschien tot 11 uur even uh, een, een nummer te draaien van, uh, van Benny de uh, Maar ja, ik, de huidige bed waar we al drie jaar mee spelen, dat is uh, spoor 5. We spelen natuurlijk regelmatig bij Alex hier op het pleintje in de winter zondagmiddag. En we spelen natuurlijk uh, vrijdagavond weer uh, met uh, Jason Zandvoort spelen bij Alex. En om 6 uur Spelen niet op het Gassenspleintje. En uh, wij spelen dus veel composities van onze pianist, van onze Maar we spelen natuurlijk ook veel nummers uit het Rutte en uitbreken. Uh, en één daarvan is natuurlijk een hele bekende. En uh, geschreven door saxofonist Benny Golson. En die wordt dan, langs nou, spoor vijf. Dat is bij uh, mij natuurlijk op saxofoon, maar ook nog een zond voor het, uh, Peter van Lutzenburg op trompet. Nee. U hoort uh, Johnny tevreden op de bas, Ralph de Jong op de drums en Frans van Tonderen op de piano. En nou ja, u hoort het wel op de bluesmatch. 6.9, straks meer. ZFM Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Trude Puntbericht met het nos -journaal. De politie Rotterdam heeft vanochtend in gemaakt van een illegale dansparty. Agenten zagen aan het begin van de nacht veel mensen naar een gebied bij de Maalsmond gaan dat normaal straks verlaten is. Er is een feest aan de gang met ongeveer 250 mensen. Om te voorkomen dat er nieuwe zoekers kwamen...